Twee uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal.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 Syrië heeft de internationale organisatie voor het verbod op chemische wapens nieuwe informatie gegeven over zijn arsenaal chemische wapens. De OPCW in Den Haag onderzoekt de nieuwe informatie nu. Over eerdere inlichtingen van Syrië zijn geen officiële mededelingen gedaan. Maar volgens schattingen heeft Syrië meer dan duizend ton aan onder meer sarine en mosterdgas. Het is de bedoeling dat de wapens voor 1 juli zijn vernietigd. Inspecteurs van de OPCW zijn momenteel in Syrië om de grootte van het arsenaal in kaart te brengen.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 Woord, met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij Woord, VPRO's wekelijkse rondwandeling door de radioarchieven. Dat doen we iedere week en dan brengen we in de nacht van vrijdag op zaterdag een vijf uur lange selectie uit het rijke archief van de VPRO Radio en natuurlijk andere omroepverenigingen. We beginnen meteen. Morgen is het 6 oktober en dan is het 40 jaar geleden dat kinderboekenschrijver Dick Laan overleed, de geestelijk vader van Pinkeltje. En dus in woord een uurtje over kabouters en ander grondvolk. Dick Laan begon met werken in de stoomolieslagerij Krok en Laan van zijn vader. Toen dit bedrijf als gevolg van de Eerste Wereldoorlog stil kwam te liggen, wijde hij zich aan zijn grootste hobby, het filmen. Hij maakte zijn eerste speelfilm in 1917 en er volgden nog vijftig speelfilms en documentaires. Hij onderscheidde zich door als eerste kinderfilms te maken. We gingen op zoek in het archief naar verhalen over kabouters, aardmannetjes en wat dies meer zijn. Maar eerst maar eens horen hoe meneer Dick Laan die pinkeltje verhalen eigenlijk schreef. NCRV's MM Magazine hoorde het in 1989 uit de mond van zijn vrouw... toen weden we natuurlijk Jantina Laan in Heemstede. Susanne Bosman. Mevrouw Laan, 50 jaar geleden werd het eerste boek van Pinkeltje geschreven ja. door uw man. Ja. Hoe kwam dat? Hoe kwam die op Pinkeltje? Nou, omdat hij, als hij dan bij zijn vriend kwam... en daar de kinderen van, of neefjes en nichten, dan vertelde hij altijd een verhaaltje... Uh, van, uh, van, uh, van, uh, van uh, een mannetje dat zo groot was als een pink. En zo is natuurlijk de naam Pinkertje ontstaan. En dan vertelde hij altijd spannende, spannende verhalen. En, uh, van, en dan noemde hij de beesten op van Snorrabart en Wiebelstaartje. En toen vond hij die verhalen eigenlijk zo leuk... toen is hij dat gaan opschrijven. En zodoende zijn uh, de boeken van Pinkertje zijn eruit gekomen... Het eerste boek was in 1939. Dat was in 1939. Ja. En toen is de oorlog eruit, ertussen gekomen. En toen heeft hij het twee, tweede pinkeltje heeft hij toen ook geschreven. En toen is hij naar de uitgever gegaan. En die vroeg... Ik wou ze graag twee keer een pinkeltje per jaar hebben. Dus zei hij, nee, dat doe ik niet. Want per slotverrekening... dan hebben ze nu een boek om Sinterklaas een Sinterklaas en Kerstmis te geven. En dat is dan veel mooier... dat je de markt overvoert met twee boeken ieder jaar. Dus zodoende kwam... Eén keer per jaar een pinkeltje uit. En dan bedacht hij weer een spannende verhalen. Hè, met, met, met het beesten. Met de dieren. En de, en, maar er was het besterken. Dat uh, de dieren. Die uh, maakten nooit. Uh, deed nooit erg iets lelijks. Want. We waren uh, altijd aardig voor ja, Want op een gegeven moment kreeg mijn man. Een brief van een mevrouw. Uh, dat een egel. Die er ook in voortkwam, Geen worteltjes had. Maar wormen. Toen zei ik ja, dat weet ik wel, maar ik laat een egel geen worm eten, want vinden kinderen weer zielig. Dan zei ik ze, oh, wat zielig van die worm. Eet die echt die worm om, om dik? Ja. ja, nou, dat kan, dat kan niet. Nee. Dus hij zorgde altijd uh, dat er geen lelijke dingen in voorkwamen, wat de kinderen zielen vonden. Nee. Er wordt wel eens gezegd dat Pinkeltje wel heel erg braaf was, hè? Ja, dat, dat hebben ze wel eens gezegd. Dat zei die, die van die uh, korre dingen, ze? Uh, die, dat ze dat die erg braaf waren. Maar ja, het waren altijd spannende verhalen, hoor. Want het was wel zo dat als het uh, Pinkeltje tegen het eind van een verhaal... in de opgesloten zat ergens in een doos of in een kist... dan vonden die kinderen dat zo vreselijk... vreselijk dan gingen ze niet rustig slapen, dus... Dan zei mijn man altijd, het komt goed met Pinkertje, hoor. Hij komt eruit. Dat, dat lees jullie in het volgende verhaaltje. Dan ging ze gerust slapen. Want het was altijd, oh, het arme Pinkertje, die zit opgesloten. Ja. Ja. Maar hij zei dan alvast, van, nou... Altijd ja. zegt hij, het komt goed met Pinkertje. Ja, ja. ja ze beleefden allerlei avonturen. Ja. Hoe verzon uw man ze? Ja. Want op een gegeven ja. moment, 29 boeken zijn ja, 29. er gekomen. Ja, uitgekomen. Op een gegeven moment ben je toch op? Hè? Huh? Ja, de fantasie was wel uitgeput. Ja. ja, dat was niet zo. Hij had iedere keer weer... maakte hij weer een verhaal. En ook, zal ik maar zeggen, dat Pinkeltje in Afrika was... of iets dergelijks, met, met, met zo'n negerjongetje erbij. He? En dan een aap. Zo, al die dingen meer. Maar, uh, ja, dat was een sterke punt. Hè? Wat voor mannetje was Pinkeltje, volgens uw man weer? Nou, dat was een... een ja, Hij was niet braaf, maar... Ja, ik weet niet, de, de, uh, hij, hij ging met alle beesten zo gezellig om. En dan beleefden ze allerlei avonturen, die beesten. En dat was Wipstaart, uh, ja, die, dat, die was de Dat erin. Die deed wel eens lelijke dingen. Nou, dan kreeg hij een standje van Pinkeltje. En uh, dan zijn ze, Wipstaart is weer aan de gang. Zijn ze dan. Ja. Pinkeltje woonde in het grote huis. Ja, he? in het grote huis. Ja. Ja. Bij een familie. En ja. er werd altijd gezegd, de vader, de moeder... moeder. Ja, De jongen en het ja. meisje, meisje ja. die hadden nooit een naam. Nee. nee, dat heeft hij expres niet gedaan, want... Hij dacht ook, als ik ze een bepaalde naam geef... dan voelt zo'n kind zich: oh, dat ben ik dan zeker. Ja. He, of iets der. Dus hij altijd, en hij gebruikte nooit hij of zij. Want dan vroegen die kinderen altijd, dat is Pinkeltje, op dik, of, of dat is oh, Snorrenbaard en Ja, dat is Snorrenbaard. Ja. Dus hij, was, uh, hij formuleerde de zinnen zo... dat de kinderen geen moeite hadden om te begrijpen wat er bedoeld werd... Er was natuurlijk een heel sterk punt van zijn fantasie eigenlijk dan. Want natuurlijk uh, uh, hij bedacht die verhalen natuurlijk. Heeft de man eigenlijk nog veel andere boeken geschreven, ja. of is het alleen maar pinkeltje? Nee, zeven jongensboeken. Zeven jongensboeken heeft hij geschreven voordat hij met pinkeltje begon. Hm. Het was dan voordat hij met pinkeltjes begon. Ja, zeven jongensboeken. Ja. Wat had hij eigenlijk voor beroep naast dat hij kinderboeken schreef? Nou, hij was uh, in uh, de, de, de, de chocoladefabriek van zijn broer. Deed hij bijvoorbeeld met de met, nou, administratie niet, maar hij zorgde voor verschillende dingen daar. En uh, dus dat, dat heeft hij altijd gedaan. Ja. Nou, en daar buiten, natuurlijk, zat hij met zijn pinkertjes aan, aan het werken. Ja. Kun je nou zeggen dat Pinkeltje uw hele leven hier in het grote huis uh, zo'n beetje beïnvloedde? Was u de hele dag maar met Pinkeltje bezig? Ja, hij was vreselijk veel met Pinkeltje bezig. Want hij zat hij had, uh, boven, zat hij altijd te schrijven. En ook hij had over een andere liefhebberijen, wat hij timmerde. Wat, wat, wat, maar hij was altijd met hem bezig. En zat hij zat vreselijk te pijnzen om weer een nieuw avontuur tevoorschijn te halen. Ja, dat was natuurlijk zo. Dat moet je het zo doen natuurlijk. Dat het, levendig blijft en aantrekkelijk voor de kinderen... dat ze zeggen, nou ja, nou... Hè? Maar had u niet af en toe het gevoel dat Pinkeltje bij u woonde? <laughs> ja, ja, zeker. Ja. Dat was Jantina Laan in 1989... naar aanleiding van het 50-jarig jubileum... van de verhalen over Kabouter Pinkeltje... Geschreven door haar man, Dick Laan. Laan begon aan het begin van de jaren 30 met het schrijven van kinderboeken. In 1939 verscheen het eerste pinkeltjeboek, De Avonturen van Pinkeltje... en hiervan zijn ongeveer 3 miljoen exemplaren verkocht. Door de Tweede Wereldoorlog verschenen er even geen pinkeltjeboeken... maar na de oorlog waren Laans boeken onverminderd populair. Bij Jantina woonde Pinkeltje dus zo ongeveer in huis. Echt geloof aan kabouters is ook aan de orde van de dag. In Coep Soleil uit 1989 vertelt Lucien Jonkers onder meer hoe hij tot zijn geloof in kabouters is gekomen. Lucien Marie Jonkers gelooft in kabouters. Het is allemaal begonnen in zijn padvinderstijd. Na afloop van het gebruikelijke kampvuur liep hij wat verdwaald rond in het bos... en trapte toen op een kabouter. Hij had het kleine wezen over het hoofd gezien en hem licht verwond... Dat moment zal de nu 72-jarige Lucien niet snel vergeten. Sindsdien onderhoudt hij namelijk een innige band... met de kabouterpopulatie in Nederland. Hij heeft zijn ervaringen op papier gezet. Nu nog wachten op een uitgever voor de trilogie. Jou Boot ging naar Zoetermeer... waar de gepensioneerde rijksambtenaar woont. Een nadere kennismaking met de wereld van de kabouters. Oorspronkelijk afkomstig uit de Balkan. Het is een werklustig en een ijverig volk. En inderdaad, zoals al te zeggen ook... het zijn dagmensjes. Omdat op de dag natuurlijk lopen ze te veel risico. Ze gaan er s'nachts erop uit... en uh, zij zorgen dan voor het eten, voor de verwarming, het hout en zo... takjes die ook klein gezaagd worden... en voor dat zagen enzovoort. En timmeren hebben ze inderdaad gereedschapjes nodig. En dat ruiden ze onderling met de duin- en de boskabouters... Hè, van de schelp enzovoort, waar ze even de zaagjes van maken. En de eikels, die kregen de duinkabouters wie enzovoort. En de tabakmakers van blaadjes, die maken de vrootjes. Maar ik moet wel zeggen... Uh, Onder de dertig jaar wordt er niet gerookt. Maar als ze thuiskomen komen... S morgens vroeg... ...dan met inderdaad een aardige grote pijp vaak... ...ook van Eikelen en zo... ...die wordt dan met smaak gerookt of zo... ...want je ziet allemaal wat is rustig dan. En uh, het trouwen gaat eens in, in de vier jaar... ...dat is toevallig op de 29 februari... ...dus het schrikkelt jij. En men vraagt wel eens... ...hebben ze een koning? Ja, die hebben zij. Maar een wereldlijke koning... Die ken ik ook niet. En veel gebouters ook niet. Die zitten daar ergens op de Balkan. Maar die, uh, die zwaait de zepter over alles. Maar ze hebben een dorpoudje. En die is daar ook bij. Die is kort van gesprek. Zoals de gebouters normaal genomen zijn. En die is daar dan bij zo'n huwelijk. En in plaats van de ceremonie bij ons met ringen geven. doen zij het met er mutjes. De man die heeft dan een rood mutje, normaal. de vrouw een groen maar het ongehuwde meisje, die heeft een blauw mutje. En de jongen heeft een bruin, lichtbruin mutje. En daar gaat het om, want als ze getrouwd zijn, dan is het geen jongen en meisje meer. Dan ben je man en vrouw. En dan hebben wij onze ringen, maar dan worden hun blauwe en bruine mutjes verbrand. Die krijgen ze officieel het groene en het rode mutsje. Echtscheidingen komen er niet voor. Koffie was lekker, meneer Jonkers. Dat was ook de bedoeling. Ik heb er lang genoeg op geoefend... dus hij kan wel goed zijn. Gelukkig wel. Dank u. Serveert u wel eens koffie aan kabouters? Nou, nee. Die drinken geen koffie. Die drinken alleen geen wat, wat zij brouwen uit wat ze daar vindt... van de bissen enzovoort. Bosbessen. Nee. Koffie, dat is uh, taboe, daar. Hoe lang geleden hebt u voor het laatst contact gehad met Kabouters? Nou, door omstandigheden is het nu een jaar of vijf geleden. We hebben plannen weer uh, op te vatten, uiteraard. Voor die tijd was het uh, constant. Maar uh, nu waren er door familieomstandigheden en andere omstandigheden... Uh, was de gelegenheid niet zo daar. Dus de contacten zijn wat verwaterd? Uh, geestelijk niet... Ja, de mensen die zij vertrouwen. Gelukkig, mij ook. Nou ja, daar brengen ze het over. Zij willen gewoon. Als zij iets willen, dan gebeurt dat ook op dat manier. En als ze iets willen, zijn het 100 goede dingen die ze willen. Want zoals ze willen zeggen, kabouter zus en kabouter zo... So, en zo doe je dit, zo doe je dat. Nee, het zijn geen liefertjes, maar <kliek> nee. Het zijn mensen zoals wij... Ha, kleiner, maar een beter ras. Jammer dat ik zeggen moet. Ja? Ja. Ja. Waarom? Waarom? Omdat zij beter zijn. Wat gebeurt er met ons ras? Wat zien we? Wat doen we zelf? En als er daar iets is... Ja. dan vechten ze het... eigenlijk wat je kunt zeggen... letterlijk met woorden uit. Nou, ze zijn goed beredeneerd en alles. Dat gaat meer... Uh, meer met, met hersens. Terwijl je daar geen mensen hebt met grote titels. Gaat het beter dan in onze maatschappij... met mensen die boven de toren uitsteken. Dat is wel mijn ervaring. Ze gaan met elkaar om zoals het hoort, ja. Jean-Marie Jonkers staat op goede voet met het kaboutervolk. Alleen... De kabouters kunnen steeds slechter in ons land uit de voeten. Ruimtegebrek. Nederland wordt steeds voller gebouwd. En voor de kabouters is nog maar in beperkte mate plaats. Geboortebeperking is daarom noodzaak voor dit geplaagde volk. En daarom is ook hun zelf opgelegde kinderbeperking aan de orde. ze ook zo gaat tot zo of zo. Want ze hebben zichzelf... Uh in het harnas gevonden zeg maar, van één, twee kinderen maximaal. Uitstroomde bevestigde regel, maar één, twee, maximaal. Het zijn ja. geen grote gezinnen van tien kabaterkindertjes? Nee nee nee, nee, nee, nee, nee, die zijn daar niet. ze hoogst is een keer dat ze met drie kinderen zijn... maar één tot twee, heb je zelf opgelegd. Dat anders dan, eh, kijk, als je, als je in een tweekamerwoning woont... met z'n drieën gaat, maar als je met z'n tieneren woont, dat gaat niet. En zo, zeg ik dit maar even... Als... Als voorbeeld voor een, voor een, een dun bezaaid bos eigenlijk niet, waar zij moeten leven nog mm -hmm. en ook moeten eten. Hoe wonen kabouters? Wonen, hoe ze wonen. Ze wonen eigenlijk, uh, het beste vergelijking die ik kan geven, u kent de bunkerloos hier, huh? geen thuisje er bovenop. Zoiets dan hebben zij primitiever dan gemaakt van degene wat hun te diensten staat. Bladeren, takjes, twijgen enzovoort, mm -hmm. En dichtgemaakt met het leem. Komen kabouters alleen voor in Nederland? Zij komen, het heb ik na de handpas ontdekt, eigenlijk dom van mij. Omdat een kolonie hebben gehad, maar ik stond er gewoon niet bij stil. Dus de hele wereld mag ik niet zeggen, die heb ik niet afgereist. Maar ze komen oorspronkelijk uit de Balkan... Dus daar zie je dus nog de hele Balkan enzovoorts. En toen heb ik gehoord, enige jaren geleden ook... meer van familie van... ik heb ouders... en die hadden het over... Indonesië. En toen kwam ik mee in gesprek. En... nieuw -Kineë. En Maar ja, het is logisch, want... Mijn, vaar, mijn voer heen en weer, laat ik maar zeggen... want dat varen momenteel niet nu zo meer... Uh, intens... Dus al leert zij ze, want ze zijn een trekkend volk op zich. Dus de hele wereld, daar moet ik natuurlijk even buiten blijven, maar een zeer groot deel ja. En ze nemen dan de taal aan, daar zijn ze er gevoelig voor, met een zeker accent. Oh ja? Nou ja, is meer, noem het op, ik noem het inderdaad, zoals we hebben een beetje de. er rollen erbij zo. Ja, maar niet overdreven dan. Heel goed verstaanbaar. En je verstaat ze ook. Dat is typisch. Want ik ben geen reus. Maar ik ben toch wel vele keren groter dan zij. Maar je, je verstaat ze omdat ze willen... Zijn kabouters intelligent? Zeer intelligent. Uh, zij brengen het over uh, van vader op zoon, moeder op dochter. He, van oudsher. Want echt uh, scholing, die moet je van nature hebben, zou ik maar zeggen, want je kunt daar geen scholen hebben. Zij weten veel. Maar wat ze nou echt niet strikt nodig hebben bij hun levenswijze dat wordt vaak veronachtzaamd. Ver mm -hmm. Want waarom? Trouwens is momenteel hier ook. Het is jammer dat ik ons mensen erbij moet halen. Maar nu, met het onderwijs ook veel bezig... dat ze ook vakken willen laten vallen... die niet nodig zijn in de beroep wat ze uit gaan oefenen. Maar dat zijn zij dus, daar heb je het intellect... dat zijn zij voor geweest. En daarom is het jammer dat zij geen 100% voorbeeld kunnen zijn... voor onze grote mensenmaatschappij... We zouden veel van de kabouters kunnen leren. Heel veel. Heel veel. Wat hebt u zelf van de kabouters geleerd? Dat je tien of honderd maal moet denken... voor je iets onbesluitst doet. Vroeger was het nogal een keer. Er dus zat er direct bovenop en bij iets en zo. En ik zeggen, de Brabander, die hebben nogal de naam van Vroeger staan, Die zijn nogal driftig en zo. En dat heb ik er nog over geërfd ook. Maar om... Uh... Rustiger te bedenken. Weten wat je doet. En bedachtzamer zijn bij je uitspraken... waar ik me nog wel eens mee vergist. Waarover praat u met de kabouters? Uh, zij praten niet veel. Maar als een onderwerp is waarover gepraat moet worden... zoals waar ze vandaan komen... en als het hun pakt, net als wij wel eens hebben dat ons pakt... ik maak maar steeds vergelijkingen... dan praat je daar prettiger en langer over. Niet zoals hier dat ze maar... Uh, theekransjes hebben. Hè? Dat ze er oh, te leuten onder elkaar... Mm -hmm. want dan heb je de tijden dat je denkt... ja, wat doe ik hier? je zou denken, wat doe ik hier? Want je voelt je nooit overbodig... en je voelt je altijd op je gemak. Ja. Hoe oud worden kabouters? Zoals ik ze meegemaakt heb, zo'n 175 jaar. 175? Wel... O oh, ja, daar kijkt u van op. Maar het zijn natuurvolgen. En zoals in Rusland, het platteland... en zo Japan, onlangs trouwens nog gelezen. Nou, die man was ook zo'n paar honderd jaar. Of ze de telling kwijt, dat weet ik niet. Maar hij zag er wel zo oud als uh, Matusalem, zeg maar. Dus uh, je moet niet vergelijken met ons mensen die met labmiddeltjes in het leven gehouden worden. En dankzij die labmiddeltjes... Ik dat wil dadelijk ook 110 jaar, hoor. Dus ik bedoel, maar zij weten dat ook daarin... dat ik u straks ook al zei... zijn zij ons vooruit. Het wetenschap... en ook met, uh, met ziektes en zo... zij, als er is wat is onderling... dan hebben zij dus hun kruiden enzovoorts... maar ze hebben geen apotheek nodig enzovoorts... en dokters zoals bij ons. komt heel weinig voor. Hoeveel kabouters wonen er eigenlijk in Nederland? Nou, er stond niet zo hebben over de duizend meer uitkomen in Holland. Wat nog eigenlijk een twintig jaar geleden, vijftig jaar geleden... nog wel iets meer was, maar niet de dubbele hoor. Nee. Hebt u met alle duizend contact? Uh, kijk, je spreekt dan die en dan die. Uh, als je in een zaal bent met mensen, dan heb je contact met die mensen... Maar als een zeg heb je die meneer of die mevrouw sproken, nou geloof ik het nog niet. Ik bedoel mij, je hebt dus globaal met allemaal contact, natuurlijk. En zijn met mij. Ik zou willen vragen: als een ik wil zijn, als er mensen willen reageren per brief via de NCRV. Dan zou ik graag de reacties doorgestuurd krijgen. Want ik weet, er zijn meerdere mensen die niet alleen erin geloven wat die ze ontmoet hebben en graag zouden willen ontmoeten... zoals u zelf misschien ook. Dus zijn er mensen in Nederland die wel eens contact hebben gehad... met Kabouters, hun ervaringen willen doorgeven... schrijft u dan naar NCRV Postbus 121-1200JE in Hilversum... en zet u er even bij Kabouters. En dan zorgen wij ervoor dat uw brief terechtkomt... bij meneer Jonkers in Zoetermeer. Ik dank u wel voor deze medewerking en ik wacht rustig af. Wanneer u de kabouters weer ontmoet... doet u ze dan van mij de hartelijke groeten. Ik zal dat zeer zeker doen. Dat vind ik prettig dat u dat zegt, want daar zijn ze heel dankbaar voor. Want ze vinden dat wel velen dat zij u zelf niet kunnen bedanken... eigenlijk voor hetgeen wat u doet, dat u maakt in zekere zin... toch ook reclame voor hen. Hoewel dat ook een andere kant genomen huiverig is, want als er meer mensen naar bossen en hei trekken... dat op de duur dan water dat wel weer... dan zijn zij er niet erg mee gebaat. Maar dat er mensen zijn die belangen hun stellen... dat streelt toch wel de ijdelheid. U hoorde Lucien Jonker. De eerste keer sprak ik het niet helemaal goed uit... in een bijdrage van de NCRV uit 1989. Ik weet niet uh, of die brieven nog nut hebben, hoor... wanneer je die nu gaat schrijven. Rick Velderhoff was in gesprek met hem. We zitten in een kabouteruur... omdat het morgen, precies 40 jaar geleden... is dat de geestelijk vader van Pinkeltje, Dick Laan, overleed. Dus zijn we maar eens op zoek gegaan naar kabouters, aardmannetjes... en wat dan niet meer. U hoort er van alles over in de nu volgende aflevering van Radiorama. Deze uitzending is bewaard. Aard gebleven doordat iemand het destijds zelf heeft opgenomen van de radio. En zo kwam het alsnog in het archief terecht. Het zegt echter wel iets over de geluidskwaliteit... maar de verhalen zijn de moeite waard. Dus leg uw oor goed te luisteren... en geniet van de kabouterbelevenissen uit 1972... onder de titel Maar meneer, kabouters bestaan. Ja, dat was een kleine miniatuur van een kerstman... en die was helemaal niet rood. Dat was een kleine mannetje in grijze kleren die heel stil kon verdwijnen en uh, met een uh, grijze pet op, een puntpet en uh, een grijze baard, die was erg oud. Ja, ik ben er vast van overtuigd dat kaboutertjes bestaan. Ik heb als klein kind ze gekend en met ze gespeeld en gepraat. Het was echt uh, dat kinderkaboutertje wat ik zag was werkelijk in kleuren te zien. Dus met een rood mutsje en een wit baardje en precies dus uh, als een kaboutertje is. Maar de voornaamste trek was die in, dat intense geluk en die harmonie tussen kind en kabouter. Wat mij later in mijn leven zo de overtuiging gegeven heeft dat deze wereld voor de kinderen onmisbaar is. Als iemand mij zou zeggen dat ik kabouter zag... Dan zal ik daar uitermate sceptisch tegenover staan. Maar ik zou niet a priori willen zeggen: deze mensen zijn fantastisch. Ik zou alleen zeggen: meneer, kunt u redelijke argumenten aanvoeren daarvoor? Huh? Huh? Dat zou ik zeggen. Radio Rama. Vannacht ging ik even in de voorkamer kijken Zag ik wat op de vensterbank een kaboutertje Kom eerst aan de vrouwman, kom toen aan de kalender Toen weer aan de vrouwman En toen weer aan de kalender En toen op het laatst vinden naar mij Maar toen was ik al weg Weer naar mijn bed Ja Toen naar de voorkamer Ja toen zag ik een klein mannetje en dat was Pinkeltje zo. Ja, hey, ik zeg dag Pinkeltje en ik loop naar hem toe en hij zei, dag. Ik zag dat het een blauw puntmutje had en een blauw jasje en een blauwe schoentjes en alles was blauw wat hij aan had. De rode sokjes. Een zwarte laarzen. Ja. Hij zei wat? Hij zei ik vind de kalens zo mooi. De kabouters zijn eigenlijk voor de natuur. Ze zijn eigenlijk wonende tussen de wortels van de bomen en de, hebben daar hun taken in, in de groei van de kiemen van de planten ...en alles wat daarmee samenhangt. Maar ze zijn wel degelijk geïnteresseerd in wat de mens in de natuur doet. En hoe de mens zich überhaupt gedraagt. Het kenteken van de kabouter is eigenlijk ook een grote nieuwsgierigheid. Uh, niet een nieuwsgierigheid zoals wij ze hebben... ...maar een nieuwsgierigheid naar uh, wat doen eigenlijk de mensen... ...en t, het meeste zijn ze wel geïnteresseerd in kleine kinderen. Nee, ik geloof niet dat er echt mensen zijn... ...die uh, zouden willen beweren dat er kabouters bestaan. Ik heb er dus nooit aan getwijfeld dat er kaboutertjes zouden zijn... ...omdat ik zelf als klein kind uh, dergelijke vriendjes heb gehad. Drie, waarmee ik urenlang onder een grote looierspruik in onze oude tuin zat. Mijn moeder wist nooit wat dat kind van vier jaar daaruit voerde, urenlang stil onder die struik zittend. En toen ik op een keer even een van hun namen noemde, schrok mijn moeder, want ik was iedere veertien dagen een pedagogisch lot En die dacht dat dat kind fantasie en werkelijkheid misschien niet uit elkaar kon houden en maakte zich dus ongerust. En dat is altijd de moeilijkheid als grote mensen niet zien wat de kinderen zien. Kent u misschien dat boekje Veronica's Drievoudig Licht van Manfred Kieber? Dat is een buitengewoon fijn boekje over een klein meisje. Dat ook met een kaboutertje, een meester Mutje, omgaat. En dat wordt precies zo beschreven als het is. Er zijn heel veel kleine kinderen die onzichtbare vriendjes hebben. Die op de poppenstoeltjes zitten en waar eten voor neergezet wordt. En als de moeder de deur dichtslaat, geeft de kind een gil, want het kaboutertje zit ertussen. En de moeder die ziet dat niet, maar een verstandige moeder die laat dat dan maar. En tot het zevende jaar heeft ieder kind nog wel min of meer het vermogen om etherische vormen te zien. En daarna verdwijnt dat. Kaboutertjes zijn namelijk niet zo stoffelijk als wij mensen. Kaboutert. Kaboutertje, waar ben je gebleven? en je woont in een huisje. Zo, zo, zo, heb je lekker gezeten. Dat je dat leuk vindt. Dat je dat niet leuk vindt. En dit die is mij zo nooit weer verschenen. In deze Rust, in deze vrede, in deze volkome Harmonie. Wat mij opviel, was dat die zo zeer verbonden was met mos en wortels. En wat je beleven kan, haast solche Sachen ter hoogte van, van zo'n turfhoogkind. Eh, dat net loopt. En zo in die wereld die het waarneemt, dat het nu zo'n Bos zou lopen. En ik herinner mij hoofdzakelijk. Zegelijk, hoofdzakelijk, hoofdzakelijk, die sfeer. Het was een geluk en een gemeenschappelijkheid die, die eenvoudig niet meer weer te geven is. En hij keek zo, zo intens lief. En ik had zo het gevoel van een absolute beschermdheid. Zolang ik met hem samen was. Hè? Volwassenen die echt in die mannetjes met die puntmutsen en die witte baardjes geloven. Nee, die, dit soort mensen hebben we nog nooit ontmoet. Als iemand nou eens werkelijk bij mij kwam met foto's. Hè? Met foto's. Waar die aan de strengste controle eisen voldeden. Hè? Waar ik er Wouter op stond. Hè? Dan zou ik zeggen, verrijk, daar zit toch Daarmee zou ik nog niet zeggen dat die kabouter er echt was. Je dus zou kunnen zeggen: het is een gedachtevorm die die gefotografeerd heeft. Maar ik zeg: toon het me, bewijs het me. Dan zou ik het geloven. Als je het niet kunt bewijzen, zeg ik niet a priori: man, je bent een fantast en een gek. Dat zal ik niet zeggen. Tenzij die man die voor me zit, dan ja, u weet het, er zijn van deze wonderlijke mensen waarvan je... Zei, ik heb uitnodigd gekregen om in een kring te komen waar we van de maanden uh, kwamen. Nou ja, daar ga ik niet eens naartoe, Dat begrijp je zelf ook wel, hè. Zeggen, bij ons komt een man uit, uh, uit, uit Mars, die bezoekt ons. Hè? En uh, die man die heeft gevraagd of u in onze kring komt, maar wil eens zo'n ruimteschip tonen. Nou ja, goed, ik bedoel, daar ga ik niet naartoe, hè? Zo ongelooflijk ben ik nou eenmaal. Hè? Dat ik nog niet geloof dat er een ruimteschip van Mars bij hem op het plat land en dat die man daar een kopje koffie kon drinken. Hè? Maar zij hebben nooit waren fantastisch te doen. Hè? Een klein kind onder de drie jaar ziet haast alles. Uh, maar kan het niet zeggen. Over de drie jaar heb je kinderen die nog een enkele keer. Nog een, nog een of twee jaartjes soms eh, met dat dat je leven. Dat wordt dan meestal helaas door de grote mensen grondig verstoord. Maar je ziet daaraan dat het toch wel dagelijks aanwezig moet zijn. Want ze kunnen het toch waarnemen. Maar ze krijgen geen mogelijkheid zich te uiten uit in onze samenleving. Zoals wij dat als grote mensen in onze huizen doen, hè? Hoor ze? Weet je, weet, je, weet je wat ze gezegd heeft? Ik zit bij de stoel. Kom maar even kijken, daar. In die stoel. Pa, Op die stoel. Zie je ze? Ja. Uit ervaring weet ik dat het voor kinderen een hele reële zaak is. We hebben twee, drie meisjes. En toen de twee oudsten nog heel klein waren. hebben we daar hele grappige ervaringen mee gehad. Onze oudste Annemieke. die uh, zag altijd in een philodendron, een grote philodendron. zo'n plant met luchtwortels, weet je dat? Die wij in de kamer hadden staan. een mannetje zitten, een heel klein mannetje. En daar vertelden ze altijd over. En Mirjam, die een jaar jonger was. Ik denk dat Annemieke. ...in die periode 2,5 was... ...en Mirjam anderhalf misschien... ...misschien waar ze iets ouder... ...die zag dat niet... ...en dan was het zo leuk om op een afstand... ...die twee samen daar bij die planten zien zitten... ...en de ene van... Uh, ...waar dan? Waar zie je dit dan? En de andere nog, hij zit daar gewoon... ...daar, kijk daar weer die luchtwortel, daar zit hij. Dat was heel spontaan, we hebben er nooit over gesproken... ...we hebben alleen nooit ontkend. Het wonderlijke is namelijk dat ik... Uh, toen ik zelf kind was, heb ik ook uh, de etherische wereld gezien. En dan nou is het grappige dat als je groter wordt, herinner je daar helemaal niets van. Dat is nu met Annemieke ook zo. Maar wat je wel herinnert, en dat was in, in, in mijn jeugd, uh, heeft dat heel erg veel indruk gemaakt, dat mijn moeder het niet geloofde. En ik herinner me dus uit die periode heel duidelijk dat altijd die strijd om wat ik zag en wat zij nooit wilde aannemen, Hè? Zij zij dan op een gegeven moment van, nou, maar dit wordt te dol. Dit is geen fantasie meer. Dit is, dit is liegen. En dan werd ze zo boos. Dan kreeg ik een pak voor mijn bippen. <lacht> en het grappige is dat ik me niets van herinner wat ik zag. Alleen weet ik dat die vertrouwensband tussen mijn moeder en mij daardoor een enorme knak kreeg. Hè? Dat ik, dat, ik nou ja, dat ze dat niet, niet begreep. Het was voor mij zo'n echt en zo'n reële wereld. En voor haar nou, was het iets krankzinnigs. Hè? En ze heeft het op een gegeven moment ook echt bestreden. En nu heeft Annieke dat natuurlijk niet... omdat ik dat uh, ik gewoon altijd geaccepteerd En ik heb wel eens geprobeerd, zo stiekem weg... of ik uh, haar iets, iets kon ontlokken. Hè? En dan zei ik, vraag eens hoe dat mannetje daar heet. En dan keek ze met grote ogen aan en dan zei ze... hij hey, heet mannetje in de plant ik Ja, jij kan wel zeggen, hij heet mannetje in de plant, maar misschien heet hij wel Piet. Nee, zei ze, hij heet helemaal geen Piet. Hij heet mannetje in de plant. En zij kon niet begrijpen dat hij misschien een naam zou hebben, hè? Je hebt kaboutertjes die buiten gewoon in de bossen en in de plantengroei verbonden zijn om daaraan mee te werken. Aan de groei, aan, de, aan het welzijn van de natuur, zoals... ...regen, wind, zon ook daarmee verbonden is... ...Kabouters hebben ook de eigenschap zich te specificeren... ...ook in de huizen te trekken... ...en dan nemen ze deel aan de, aan de mensen... ...en dat vindt u overal in alle legendes en sprookjes en zo verteld... ...dan concentreren ze zich meer op die gebeurtenis van de mensen... ...hoofdzakelijk op die van kinderen. Een huis waar kinderen zijn heeft meestal zijn eigen kabouter, die daaraan deelneemt. Ja, en dat interesseert ze, dat is ook een groeiproces die daar is, dat kind, eh, en dat is dat wat ze gewoon weer fascinerend vinden om mee te maken. Waarom zien de bladeren er zo uit? Ja. Waarom zien de bloemen er zo uit? Ja. Man, ja. Man zegt dat ligt in de genen, dat ligt op een ogenblik, dat is een erfelijkheidskwestie. Maar dat is het wegwerken van de zaak. Hoe komt het dat dit eruit komt? Hoe komt het dat op een ogenblik zo'n erfelijkheidskwestie deze vorm kan ontwikkelen? Wanneer wij de natuur geweld aandoen, dan doen wij deze wezens geweld aan. Dus als u op een ogenblik op een industrie erin komt, of bijvoorbeeld in een stad, een, een drukke stad, dan vindt u daar nooit kabouters of elfen of vee, die zijn er eenvoudig niet. Misschien op een verborgen plaatje, zo in een binnenplaatje in een tuin, dat er een paar zijn. Maar zij ze zijn natuurlijk niet in de straten. Dus zij zijn, we jagen eenvoudig weg. En dat ondergaat de mens natuurlijk. Want hij heeft het contact niet meer. Want wij hebben zelfs onbewust, hebben we een contact met deze wie. En dat is hetgene wat wij erin doen. Wij doen ze geweldig Helemaal wegtrekken, uh, helemaal wegtrekken kunnen ze niet, omdat ze toch met de natuur nog verbonden zijn, maar ze trekken van de mens weg. Dat is een feit. Want de mens stoot zichzelf ze van zich af doordat hij een wereld creëert van zoveel lawaai en egoïsme dat je in die sfeer ook niets meer waarnemen kunt van, de, van uh, die werelden van uh, na, uh, kabouters of andere natuurwezens. En daar zegt dan de legende of het sprookje, ze trokken weg. Het is eigenlijk, de deur wordt gesloten, de volwassen mens kan het niet meer zien. Zien kan je alleen als je werkelijk rustig bent en, en een grote mate van onegoïsme op dat moment opbrengt. Dan zie je ze, want je ziet het ook direct in die legendes... ...dan komt een moment in die volwassen mensen van hebzucht. Ze houden dan de kabouter, wordt gezegd, in de hand. En dan zeggen ze, nou wil ik van jou hebben wat ik daaruit persen kan. En dan zegt die kabouter, leid eventjes de aandacht. Af en weg is hij. Ik houd onzaggelijk veel van Amsterdam en vroeger... Als ik het Centraal Station uitkwam en ik stond bij het water van de Prins Hendrikade... dan kreeg ik tranen in mijn ogen van aandoening. En ik zag die meeuwen daar en die zonneplekjes op het water. Toen was Amsterdam zo'n goede stad tot aan de laatste oorlog. En daarna was het al helemaal veranderd en is het hollende slechter en slechter en slechter geworden. En nu uh, ga ik er niet graag meer naartoe. Het is een akelige stad geworden. En daar hangt zoveel boven van... ...bijzonder slechte en akelige uitzendingen van mensen. Er zijn natuurlijk ook nog aardige dingen... ...maar ik geloof niet dat er nog... ...veel kaboutertjes zijn. Misschien hier en daar in een gezellig oud grachtenhuisje... ...waar nog een rustig plekje is. Een te smal grachtje dan dat er auto's kunnen parkeren. En, en zo misschien waar oude mensen wonen... ...die van ouds dat kaboutertje bij zich hebben. Het komt er voor mij altijd op aan... Of men redelijke argumenten heeft, of men bewijzen kan leveren, wetenschappelijk aanvaardbare bewijzen, zo sta ik er tegenover. Huh? En natuurlijk zijn er onder die lieden die kabouters beweren te zien en natuurgeesten, en in uiteindelijk van fantasten, ongetwijfeld. Of ze het allemaal zijn, dat zou ik niet a priori willen zeggen. Misschien, misschien ook niet. Dat is mijn standpunt. Er zijn dus kaboutertjes die ook wel dwergjes of aardmannetjes of met een vreemd woord genomen worden genoemd. En ze hebben nog veel meer namen. In Engeland worden ze brownies genoemd. De hele kleintjes noemen men mannequins. En enfin, ieder land en ieder volk heeft zijn namen. Vroeger hebben ze Europa zeer dicht bevolkt toen er nog weinig mensen woonden. En dan zaten de kaboutertjes juist ...bij voorkeur in bergachtige streken of waar tenminste heuvels met bossen waren. Maar naarmate de mensen zich vermenigvuldigden... ...begon het kaboutertjes te druk en te lawaaiig te worden. Ze houden niet van luidende kerkklokken en helemaal niet van uh, sirene en uh, verkeerslawaai. Dus daar trekken ze weg. En toen ik... Met mijn kruidenstudie bezig was, toen heb ik heel merkwaardige boeken uit universiteitsbibliotheken gehaald. Ook over kaboutertjes. Die waren op perkament met heel merkwaardige illustraties. En die beschreven bijvoorbeeld de uittocht van de laatste kaboutertjes uit een plaats in Denemarken. Dat werd heel precies beschreven. En ook hoeveel het er waren, honderden, die allemaal in één bepaalde nacht wegtrokken en die over een van die wateren daar gingen met een vier man... die s'nachts opeens allemaal kaboutertjes moest overzetten. Heel merkwaardige verhalen. Zolang er iets groeit, zullen ze daarbij verbonden zijn, daaraan verbonden zijn. Maar het is een offer. Het is voor hun net zo erg als voor ons. Al die vervuiling, al die... Uh die ziektes, al dat, dat is voor hun, ja, dat maakt hun net zo goed dood, als het ons ook dood. Ze dus hebben we nu van heel Nederland één rechte liniaal gemaakt, de heren van de Rijkswaterzaal. En dat betekent natuurlijk een feiten: dagbomen, dagvlinders, dagbloemen. En hiermee zitten we dus de natuur af te breken en zitten we onszelf af te breken in een ijzingwekkend tempo. En dat moet allemaal, je weet gewoon niet meer waar je de strijd moet beginnen. Wij zijn geloof ik de barbaren eigenlijk van, uh, van Europa. Ik heb geen land nog gezien in Europa waar zo nonchalant en zo achterloos met de natuur wordt omgesprongen als in Nederland. Het is om te huilen. En het is hoe je die mentaliteitsombouw moet gaan krijgen, ik, ik weet het niet meer. En voor mij is langzamerhand de één boom belangrijker dan debatten die weken en maanden nemen in de Kamer. Ik werd laatst opgebeld door iemand die ik niet ken. Die zei, mevrouw, u kent mij niet. Ik ben een slaaf van het botlekgebied. Wat moet ik doen? Moet ik hier blijven of moet ik met mijn gezin weggaan? Ik zei, meneer, ik raad u aan om weg te gaan. U kunt uw kinderen daar toch niet laten opgroeien. En het kan best zijn dat in deze moderne tijd... waar juist de ingewikkeldheid van de samenleving... en de doem van een... Wereld die ten onder gaat aan zichzelf, de menselijke wereld dan, die ten onder gaat aan zichzelf en aan zijn eigen technologische ontwikkeling. Dat in die wereld steeds meer mensen komen die er geen donder meer van begrijpen en die alleen maar een grote onheilsmacht zien naderen. En uit angst voor die onheilsmacht komt dan misschien weer de wereld van de verlangens en de illusies en de wensen komt dan weer een beetje meer aan bod. Zo zie ik ook alleen maar het opkomen van, ook in zogenaamde progressieve bewegingen, het opkomen van mystiek en zo en het naar buiten trekken en zo. Dus ook weer van de politieke kabouters dan met hun mystiek. De mensen die zich kabouters noemen, wat ook niet zomaar is natuurlijk, die staan er wel dichterbij en hebben qua aanleg wel meer kans om contact met ze te maken. Meer durf ik niet te zeggen. Er is altijd gesproken, het, natuurlijk bij elke stap waarin de mensheidsontwikkeling verder gegaan is. Eh, is duidelijk dat er een soort heimwee ontstaat naar een vroegere toestand. Ik bedoel, het is heel duidelijk dat als je door een, een, een prachtig bos loopt. Je slaat de hoek in de weg om en steeds wordt er duidelijker, komt er een grote garage. Je komt er een enorme auto weg die daar midden doorheen zuist. Nou ja, dan, dan knapt er iets af bij je. Maar ik geloof dat, je, eh, dat het een ontvluchten is, en dat het nee, nog erger, dat het, een, dat het een ontkenning is van je eigen menselijkheid, wanneer je de mens alleen maar als natuurwezen ziet, die de de natuur rondloopt, misschien één met een kaboutertje in de elfjes, weet ik hem niet wat. Eh? Eh, ik geloof eigenlijk dat het, dat, dat een eh, nog gevaarlijker kwaad is dan de hele techniek. ...hoeveel sympathieker dat dan ook is. Ik geloof dat het ook niet erg is als de kebautus in Alephië Zuid sterven. Ja, een beetje gek gezegd. Uh, ik geloof dat het wel erg is om uh, stomweg uh, maar grote wegen verder aan te leggen... ...en afschuwelijke woonwijken neer te zetten en de lucht te verpesten. Dat geloof ik wel. Maar dat betekent alleen dat de mens die, die verantwoordelijkheid nog niet helemaal ziet. Maar die ziet die even min dacht ik wanneer hij terug wil draaien. Ja, maar dat is dat tegenovergestelde van de dwerg. Dat was een reus. Dat is hetzelfde, daar zat ik toen. En was helemaal ontspannen en rustig. En keek zo door de boomstammen. En de zon ging, was aan het ondergaan. En toen zag ik een reus door die boomstammen heen wandelen. Enorm groot, zo groot als de hoogste denn met een grote stok in zijn hand, gelukkig een heel eind van mij weg, want ik kan zeggen dat de waarneming van een reus is niet zo plezierig als die van een kabouter, tenminste ik vond het niet. Ik ben doodsbang geweest toen ik die daar langs zag gaan en ik dacht ik ben maar alleen, hoop ik alleen maar dat hij mij niet ziet, maar hij zag mij niet, dus hij verdween rustig, statig, wandelde hij door zijn bomen, maar als een schaduw heb ik die gezien, niet in uh, kleur en vorm zozeer. Nee, ik heb ze persoonlijk nooit meegemaakt en ik ben natuurlijk geneigd mij daar een beetje van te distancieren omdat het voor mij niet experimenteel benaderbaar is. En wij ons alleen met deze verschijnselen bezighouden die experimenteel benaderbaar zijn. Maar om a priori te beweren dat deze mensen fantastisch zijn, lijkt mij te ver gezocht. Het kunnen fantastisch zijn, natuurlijk, spreekt vanzelf. Het kunnen het fantastisch zijn. Maar om a priori dat te beweren. Dat vind ik onjuist. Ik hou me vaak aan het standpunt dat Kamp ingenomen heeft, die eens deze uitspraak deed: man, zo niet alles glauben wat ze luiten zagen, maar ook niet glauben dat ze alles ondergrond en zagen. Daarmee verdedig ik niet het geloof in kabouters en dergelijke meer. Maar het is dom om iets a priori af te wijzen. Ik heb wel een klein jongetje bijvoorbeeld meegemaakt, die helemaal ging, bijzonder lief en braaf kind was verder. Maar... Hij was dol op limonade Maar zijn glaasje limonade bracht hij altijd in de hoek van de kamer Voor het kleine mannetje, zoals je zei En gelukkig waren de ouders niet overdreven met hem Ze lieten het zoals het was Ze hebben ook niet gezegd, oh wat zie je daar Maar gewoon, zo, als je zou zeggen, ik zet het schoteltje voor de kat neer Met melk, zo zette hij dus een glaasje limonade neer Voor het kleine mannetje Iedere boerderij heeft één eigen huisgebouter. Die gebouwter uh, uh, gaat in de, om de boerderij heen en die past op als de huisgebouter boos is. Dan wordt de herfst niet goed. En dan gaan de dieren bijvoorbeeld dood en moeten alles doen om die plezier te houden. Dat is um, een erg menselijke wezen. Die komt elke kerst. Kerstnacht komt die in de, waar de feest staan en dan kunnen de vee spreken en dan spreekt de kabouter met de vee en uh, om uh, de kabouter een plezier te maken zetten die mensen een grote schaal rijstpap met boter op en uh, dat kan hij eten en het blijkt dat die is altijd opgegeten en dat is dan een goede teken dat die plezier valt, Het moet de beste pap zijn en dan vertellen ook de dieren hoe die mensen zijn geweest door het jaar een echte kabouter heeft een rode puntmuts, dat is waar en een, een pakje aan en een soort van uh, maillot met uh, lange punten aan, aan de voeten. De, zodat je denkt dat well, het loopt ongemakkelijk. En uh, vele hebben een baard. Zo'n grijnslachje en van die kleine uh, glinsterende krentenoogjes. En uh, nogal breed zijn ze gebouwd maar er zijn nog veel meer wezentjes, elfen en zeeminnen en andere waterminnen, bijvoorbeeld wat je dan niksen noemt van die rivier en beekwezentjes in het water en andere die tussen de planten leven, de plantenelfjes, die soms heel goed uitgetekend worden. Ik weet niet of je die serie kleine boekjes, die Engelse boekjes kent, met al die plantenelfjes. Hein? Nou, dat benadert de werkelijkheid heel dicht. En die zorgen voor de klant en houden eh, gevaren ervan af. En daarmee hebben ze een taak te vervullen. Als ze die goed hebben vervuld, dan evolueren ze en dan komen ze in een hoger orde van wezens. En allemaal hun opdrachten. De kaboutertjes werken voornamelijk, of bij voorkeur, onder de grond. Hè? In de bergen worden dus ook wel bergmannetjes genoemd in Duitsland en zo. Ja. Nou ja. Ach, van, van uh, het geloof in God naar het geloof in een kabouter... is het misschien maar een hele kleine stap. Misschien is het eigenlijk wel erg, erg eerlijk van die mensen, ik weet niet. Maar ik zou het toch wel eigenlijk gek vinden. Mensen die dat... Uh, hè, want het is, uh, het is zo duidelijk dat het niet hoort. Hè? Ik bedoel, uh, naar... Uh, naar de dominee gaan luisteren en zo en, en een stuk uit de Bijbel lezen en zo. Dat uh, doen zoveel mensen dat je nog kan veronderstellen dat dat uh, nog respectabel is. Dat wordt althans bij grote groepen respectabel geacht. Maar kaboutertjes, dat is zo duidelijk iets van de kinderwereld. dat Als een volwassene dat doet, dan uh, hebben veel meer mensen het recht om hem een gek te vinden. Ik weet van kinderen die spelen hiermee, hè omdat dit, deze wezentjes, dat zijn ook, dat zijn spelers, dingen natuurlijk, net zo goed als, als, als katten, als honden, jonge honden en jonge katten, die spelen ook met kinderen. Dat doen deze wezens blijkbaar ook. En juist omdat die kinderen erop reageren, gaat er een spelletje door. Ik weet onder andere van een kleindochter, dat was van uh, Mestdag. Die, die, die geschilderde Mestdag. Hè? En die kleindochtertje, die speelde stoppertje met zo'n wezentje. En dat was de moeder, dat was dus de dochter van Mestag, die was daar doodsbenauwd voor, die dacht dat het kind ervoor gek was. Dus die kreeg er straf voor. Dan leert een kind het af, dan durft hij niet meer. Uh, nou, de grootte van een hand, misschien iets groter, hè, wat zal het, 20 centimeter. Zo, die, die grootte het was dus echt altijd, en ik, ik had de indruk, het mannetje in de plant kleiner was, een centimeter of tien. Ik geloof dat het met ongeveer vijf jaar... Precies weet ik dat niet, want het is intussen natuurlijk al vijftien. Maar met vijf jaar, zo'n beetje, ging het weg. Toen hoorden we daar niet meer over. En als ze daar dan over vertelde of iets over vroegen... dan keek ze met een halve herinnering van... wat was dat ook weer, Pita? En een jaar later was ze het volkomen kwijt. Wist ze daar ook niets meer van. Ja, het grappige is dat... De, uh, we hebben het haar later natuurlijk, toen ze groter was, vertelden we dat. Uh, je, je, jij zag kabouters en je speelde ermee en je hield de hele verhalen tegen. En het was ook zo echt met, met tussenpauzes, waaraan wij begrepen dat er dan wat teruggezegd werd. En dan babbelde jij weer opnieuw. Hè? En uh, dat vond ze erg leuk. En ze heeft uh, nog altijd ze gezegd, ja, ik hoop, ik hoop toch zo dat er weer een tijd komt dat ik, dat ik ze weer zal zien. Hè? Dat lijkt ze zo enig dat ze elfjes en kabouters kunnen zien... En, nou ja, dat weet ik natuurlijk niet of dat op haar is weggelegd. Het kind van de kabouter kan van de kabouter leren dat de natuur niet dood is. Dat je niet door iets heen gaat wat dood is. Dat als je over de grond kijkt in het bos, dat alle hoeken levend zijn. Dat kunnen wij volwassen mensen haast niet meer begrijpen wat dat is. Dat het mos en de wortels en de paddenstoelen, dat alles leeft. Die kleine fauntjes die ik toen dat tijd waarnam dat was in het zwarte woud. Die waren heel erg geïnteresseerd wat ik zo überhaupt aan van de natuur dacht. En toen ik toen dacht op dat moment, ja kijk eens, die natuur is toch niet alleen voor de mens geschapen. Al die bessen die we hier plukken, daar waren miljoenen bessen groeien en vergaan toch zonder dat de mens gegeten heeft ze worden toch voor hun eigen bestaan ook gemaakt, dus niet alleen voor de mens je blijft ergens in je hart een, een beetje een kind dat wil zeggen je blijft, je bent niet zo overtuigd van de prioriteit van een volwassen mens je hebt zo het gevoel van een grote bescheidenheid tegenover deze wezens die je zo nu en dan mag zien. Kaboutertje, kaboutertje, waar ben je gebleven? en je woont in een huisje. Zo, zo, zo, heb je lekker gereden. <middels> Toen zei ik. Ik herhaal, dat moet deugdelijk bewezen worden. Hè? Alleen op verhalen van mensen die zeggen, ik zie kabouter, ik zie elementalen, ik zie natuurgeesten. Ja, daar kan men niet op afgaan, natuurlijk. Je uh, uh, zou de vraag kunnen stellen of ze fotografeerbaar zijn. Ik noem er maar eens wat. Uh, ik weet het, ik weet het dat er een boek bestaat. Dat weet ik, dat is allemaal bekend. Ik heb deze dingen wel, wel gezien. Hè? Er zijn enkele foto's waarvan men moeilijk zo zonder meer kan beweren dat het bedrog is. Huh? Hm? Iets anders is het, of het dan elementale zijn, dat weet ik ook niet. Hm? Daarom ben ik voorzichtig. Ik ben voorzichtig in het aannemen, maar ik ben ook voorzichtig in het ontkennen. U heeft geluisterd naar een aflevering van Radiorama uit 1972. Afkomstig uit een privécollectie. Vandaar dat de geluidskwaliteit wel even iets te wensen overliet. Het programma werd destijds voor de NOS gemaakt door Jean-Paul Wils en Bob Oeschi. We doken in deze materie vanwege pinkeltjeschrijver Dick Laan. Hij overleed op 6 oktober 1973. Inmiddels dus 40 jaar geleden. Dit is Radio 1, u luistert naar de uh, VPRO met het programma Woord. En het is tijd voor een kort journaal en daarna gaan we naar België. In dit geval niet letterlijk, maar Vlaams literair talent komt aan het woord. Tot zo.